8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koningin bezoekt moskee in Oman. Amsterdam wil minima helpen met studielening... en Washington veroordeelt aanslag op Iraanse kerngeleerden.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 Amerika heeft de aanslag van gisteren op een Iraanse kerngeleerde veroordeeld. In Teheran werden een 32-jarige wetenschapper en zijn chauffeur in hun auto opgeblazen. Een motorrijder had een bom met een magneet op de auto bevestigd. De afgelopen jaren zijn al vaker dergelijke aanslagen gepleegd op Iraanse nucleaire wetenschappers. De autoriteiten in Teheran zeggen dat Amerika en Israël erachter zitten. Jeruzalem weigert officieel commentaar en Washington heeft elke betrokkenheid ontkend. Het geweld komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Maandag werd bekend dat Iran zijn tweede uraniumverrijkingsfabriek heeft opgestart. Het Westen verdenkt het land ervan te werken aan kernwapens. Daarom wordt aangedrongen op uitbreiding van de sancties tegen, te tegen Iran. Teheran heeft gezegd in dat geval de olietransporten door de straat van Hormuz te zullen blokkeren. Amerika zei daarop een dergelijke blokkade niet te zullen accepteren. In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over een filmpje op internet van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Op de video is te zien hoe vier militairen urineren over drie dode Taliban-strijders. Ondertussen maken de mariniers spottende opmerkingen. Volgens een bijschrift waren de vier leden van een team sluipschutters dat vorig jaar actief was in Afghanistan. Ze zouden in september zijn teruggekeerd naar de VS. Hun identiteit is nog niet achterhaald. Evenmin is duidelijk wie het filmpje heeft gemaakt en wie het op internet heeft gezet. Het Amerikaanse leger heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. In een eerste verklaring van het leger staat dat de gebeurtenissen niet stroken met de geldende normen in het korps. In Pakistan zijn veertien militairen in een hinderlaag gedood. Dat gebeurde in de provincie Balochistan, een van de armste provincies van het land. Het konvooi van de militairen werd eerst geraakt door mortiergranaten... en daarna openden de militanten het vuur. Wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. In Balochistan zijn steeds meer militanten actief... die banden hebben met Al-Qaeda. Maar er zit ook een gewelddadige afscheidingsbeweging. Bij Hogeschool Windesheim in Zwolle hebben 360 afgestudeerden aan de opleiding journalistiek een diploma dat opnieuw beoordeeld moet worden. Dat is veel meer dan de 200 waar eerst van werd uitgegaan. Het niveau van die hbo-studie is onvoldoende, zo bleek in december. Het kan zijn dat de diploma's hbo-onwaardig worden verklaard. In dat geval kunnen de oud-studenten aanvullende masterclasses volgen om een extra certificaat te verdienen. Windersheim heeft inmiddels twee opleidingsmanagers vervangen.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 Het westen van Australië is getroffen door de tropische cycloon Heidi. Door de storm is de haven van Port Hedland noodgedwongen gesloten. Het is een van de grootste opslagplaatsen van ijzer in de wereld. Een paar duizend huishoudens in de regio hebben geen stroom meer. En ook moesten kustbewoners hun huis uit vanwege de hoge waterstand die door de cycloon werd veroorzaakt. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers. Heidi trekt de komende dagen verder over land richting het zuidwesten van Australië. Dan het weer nog, bewolkt, vrij veel wind en in de loop van de ochtend van het noordwesten uit regen wordt 9 graden. Later in het noorden en noordwesten nog even zon. Morgen wisselen bewolkt, een frisse noordwestenwind en ongeveer 7 graden. ANWB, verkeersinformatie, bij elkaar staat er 100 kilometer file, veel vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht... Tussen Zevenhuizen, Nieuwebrug, 14 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Bij Nieuwebrug zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam kan eventueel omrijden via Gorkum. En verkeer vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Beter nieuws over de A4. Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaden waar een tijdje twee rijstroken dicht. Die zijn weer vrij. Een andere aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tilwest, 8 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. De morgen in Syrië gaat het geweld tussen de oppositie en regeringsgezinde in alle hevigheid door. Groep westerse journalisten met gisteren ook slachtoffer. Ha, ha, de Belgische journalist Jens Fransen was er gisteren bij in Ooms. We praten zo met hem. Maar eerst het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman. Koningin Beatrix bezoekt Oman, ze is in de hoofdstad Muscat en bezocht daar de grote moskee. Het was een van de laatste activiteiten in het kader van het staatsbezoek aan de Golfstaten. Bij het bezoek afgelopen weekend in Abu Dhabi ontstond er enige commotie, omdat de koningin een doek over haar hoed droeg. Menno Rehmeijer, over wat de koningin dit keer aan had zat een uh, zwarte jabala, uh, habala aan met een uh, roze rode sjaal over haar hoed. Eigenlijk dezelfde kleding als in uh, Abu Dhabi bij het bezoek aan de grote moskee. Alleen de kleur van uh, de sjaal was anders. Uh, Na aankomst in de moskee ging ze ook de moskee binnen. Als het hoort, moeten dan de schoenen uit. En uh, dat deed ook de koningin, prinses Prins. Schoenen gingen uit en op koude voeten hebben ze de moskee van binnen bekeken. Goed, nou dan wachten we maar op de eerste tweet van Geert Wilders. Uh, gisteren sprak de koningin met studenten, hoe ging dat? Ja, dat was heel openhartig en, uh, en misschien kwam dat vooral ook door de studenten die alles van haar wilden weten. Uh, natuurlijk voor de hand liggende vraag, uh, hoe is dat om koningin te zijn, uh, om maar iets te noemen. Nou zei de koningin, dat is, uh, dat is heel moeilijk, uh, daar ging ze wel niet op in wat er nou zo moeilijk aan was, maar dat, ze vond het moeilijk. Er werd uh, gevraagd of ze een keuze had gehad, nou die had ze niet, ze deed... Uh, wat haar moeder deed, wat haar overgrootmoeder deed en de koning daarvoor. Dat waren zo de vragen die voorbij komen Maar het meest opvallende was. Aan de ene kant dat de studenten hier zo openhartig waren en zoveel van haar wilden weten. En ook wel de openhartigheid van de koningin. Dit is het laatste deel van de 51ste staatsbezoek van koningin Beatrix. Wat, wat gaat ze nog doen? Ja, we hebben net de moskee gehad. De, de, de schoenen zijn inmiddels weer aangetrokken. Uh, ze zijn net in de auto gestapt en, uh, en weggereden. Gaan ze door naar uh, de ontvangst Nederlandse gemeenschap, zoals dat dan uh, heet. Overal waar ze komt in het buitenland bij een staatsbezoek. Ontvangst ze wel de Nederlandse gemeenschap. Nou, dat zijn een aantal honderden hier in uh, Oman. En die komen zo meteen uh, bij elkaar in het uh, Bustan Hotel in Muscat. En daar is dan een passade. Wordt allemaal voorgesteld aan de koningin. En, nou, dat is de koningin. Het toestwaakje houden, dat doet ze ook altijd. En dan gebruikt ze eigenlijk ook eigenlijk bijna altijd dezelfde woorden... Eh, dat ze zoveel heeft gehad en dat ze bewondering heeft voor de mensen hier. En dat zei Menno Remer. Later hoort u meer van hem vanuit Omaan. 10 Tien over acht uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Franse regering eist een onderzoek... naar de dood van de Franse cameraman in Syrië. De journalist kwam gisteren om het leven... tijdens een demonstratie in de stad Homs vielen nog zeven andere doden. President Sarkozy reageerde gisteravond op de Franse televisie. En ik ben zeker dat iedereen het gevoel heeft om te associeren. We zijn voor de compagnie van Gilles Jacquet, de journalist van Franse Televisie, die de leven in Syrie komt Syrie, in te doen zijn werk van Troost, de woorden van president Sarkozy voor de partner van de Franse cameraman. Een Nederlandse journalist, fotograaf Steven Wassenaar, raakte licht gewond aan zijn oog. In Met het Oog op Morgen vertelde hij wat er gebeurde. Nou, we zijn ongeveer om half te aangekomen in Homs en toen werden we rondgeleid uh, door een groep uh, uh, van het leger, van de politie, een burger en militia. En toen werden we ergens heen geleid waar, waar voor, voorheen de bommasslag op school zou hebben plaatsgevonden. En net toen we aankwamen, ging het eerste uh, mankier werd uh, afgeschoten op een dak van wij. En toen gingen de tweede, derde en vierde markieren af. En de laatste, die ik kwam vlak voor uh, voor de gang uh, buiten de weg. En dus de dealer, Zakiri was, uh, was meteen dood. En, uh, ik was niet gewond, ik ben naar boven de trap opgevlucht, Mijn uh, gezicht bloedde. Dus ik wilde, ik wilde niet de straat op, ik wilde weg. En uh, ja, daarnaast een gigantisch uh, en uh, gekrijg, en overal bloed. Een uh, rondziek op het vlak. Een groep journalisten bracht de avond door in een hotel in Homs, maar ook daar bleek het niet veilig. Ze is over het hotel geschoten. En toen vluchtten de journalisten hun kamer in. Het is op zich verbazingwekkend, want het hotel ligt absoluut niet in de buurt van een wijk waar normaal gevlochten wordt. Het is heel goed bewaken. Dus we weten niet precies wat er allemaal gebeurt hier. In de propagandastrijd waar journalisten het over hebben, meldt de Syrische staatstelevisie dat terroristen verantwoordelijk zijn voor de aanval. En niet het Syrische leger. استهداف مجموعات إرهابية مسلحة لوفد إعلامي أجنبي بالقذائف في حي عكريمة في حمص ما أدى لاستشهاد ثمانية أشخاص وإصابة خمسة وعشرين آخرين إضافة إلى مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكي وإصابة صحفي هولندي u hoort uh, later dit half uur ook nog Jens Fransen van de VRT. Die uh, was dicht bij uh, de aanslag, uh, is hij zelf niet gewond geraakt. Hij vertelt over hoe het nu met hem gaat en hoe het vanochtend gaat in, uh, in Homs. Ja, nu eerst naar Pakistan, want dat begint in steeds grotere bestuurlijke problemen te komen. Conflict tussen de regering en het leger bereikte gisteren een nieuw dieptepunt toen premier Gilani en de minister van defensie ontsloeg. Het leger is nu furieus en dan dreigt in Pakistan altijd een coup. willen we meer over weten van onze correspondent Lucas Waagmeester, uh, Lucas het rommelt natuurlijk al maanden. Waarom is het dit keer menes? Nou, meerdere redenen. Maar de belangrijkste is dat uh, de militairen gisteren via de media. zeer openlijk de aanval openen op de premier. Hè. Nu echt de confrontatie uh, zoekend. Premier Gilani zei eerder deze week ronduit. dat de generaals de grondwet overtreden. Een zwaardere beschuldiging kan haast niet, zou je zeggen. En hij gooit dus nu ook de minister van Defensie eruit. En de laatste man is dat binnen de regering. die nog enigszins met het leger door één deur uh, kon. Maar het ging echt mis gisteren toen het leger met zijn reactie kwam een keiharde waarschuwing aan het adres van de premier... dat zijn acties kunnen leiden tot een serieuze breuk. Nou, vrij vertaald uit het Pakistanse politieke woordenboek is dat inderdaad een koep. Blijft allemaal natuurlijk een waarschuwing, maar de legerleiding doet het allemaal op tv en in de krant... zodat het volk meteen kan meeluisteren en uh, ja, weten wie hier de baas is. Maar, um, we zijn het al eventjes, een koep dat is op zich niet vreemd in Pakistan, maar is het ook reëel dit keer? Ja, het leger in Pakistan heeft inderdaad een lange geschiedenis van machtsovernames. In de 60 jaar dat Pakistan nu als land bestaat... is het meer dan de helft van de tijd geregeerd door het leger. De, de, de, de regering die er nu zit, van die premier Gilani, die probeert die macht van het leger nu echt voor goed te breken. En premier Gilani zet daarbij steeds de grondwet in... waarin toch echt het democratisch systeem is verankerd. Benadrukt hij steeds. Maar ook binnen de belangrijkste bewaker van die grondwet, het Hooggerechtshof heeft het leger wel zijn invloed en zijn banden. Dus het is echt een heel hard spel. En Pakistan komt langzaam in een soort uh, ja, endgame, een soort finale terecht in deze strijd. Het is echt heel moeilijk te voorspellen als je dat zou willen vragen uh, hoe dit afloopt. Ja, en is het dan een kwestie van dagen of van weken dat er echt iets gaat veranderen? Ja, nou ja, er is dus een snoeihard gevecht gaande in het Hoge Rechtshof. Dat gaat allemaal over beschuldigingen van hoogverraad, over en weer het negeren van de grondwet. Uh, premier Gilani speelt zijn rol uh, wel uitzonderlijk rustig en beheerst, hè, moet gezegd. Hij suste de zaak gisteren ook weer meteen door te zeggen dat zijn regering natuurlijk samenwerkt met het leger. Dat het leger ook echt een belangrijke rol te spelen heeft in Pakistan. Hij doet echt dat soort handreikingen. Uh, maar ja, hij zegt er wel ook meteen bij. De democratische instituties, regering en parlement, zij maken uit. Uiteindelijk de diensten uit in Pakistan. En iedereen weet dat dat nou juist in de praktijk eh, niet zo is hè, in dat land. Het leger en de inlichtingendienst zijn achter de schermen absolute machtigste organen. Dus ja, het hangt volledig af van hun eh, reactie eigenlijk hoe dit, eh, hoe dit af gaat lopen. En eh, ja, we hebben gezien in de afgelopen weken, elke keer voelt het, zoals nu ook weer, als eh, nu gaat echt het punt komen eh, waarop het misgaat, en dan, dan deinst het met z'n allen weer terug. Dus we moeten het echt afwachten. Maar eh, het is heel moeilijk te voorspellen. Goed. Dankjewel, Lucas Waagmeester vanuit Pakistan. Die horrorwinter blijkt niet meer dan een uh, herfstpriesje te zijn. Geen vrieskou. En dat is weer goed nieuws voor de Hoveniers. Dat hoort u straks. Eerste verkeersinformatie. Bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Marcel, nog steeds veel vertraging op de route Den Haag-Utrecht via de A12. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug, 14 kilometer. Ja. Heeft te maken met een aanrijding met vier auto's. Volgens de eerste berichten van Rijkswaterstaat... Zijn er nog twee rij dicht tot rond ja, kwart voor negen. Ik ben benieuwd of ze dat ook gaan halen. Uh, ben je op weg vanuit Rotterdam, kan je beter omrijden vanuit, via Gorkum... en vanuit Den Haag uh, via Amsterdam. Verder een aanreding op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, misschien kribbelt het wel een beetje bij u. Heeft u zin in, in de tuin wat te gaan doen? Hoveniers die zijn uh, in ieder geval heel erg blij met deze winter van niks. Uh, Verslag even Roepau ging eens kijken bij de mannen van Van Rijen, Hoveniers, en sprak daar met de voorman, Michel de Boer. Een nieuwbouwproject in Almere. De tuinen van vier geschakelde huizen moeten worden aangelegd. En dat is echt met alles erop en eraan. Het begint al met een drainage systeem, want de grond is hier behoorlijk soppig. Graafwerk voor bomen en planten. Het leggen van een zandbed voor het straatwerk. En het kan allemaal doorgaan bij een graadje of 9 à 10. Ja, het is heerlijk weer om te werken, ja? maar eigenlijk een beetje te zacht. Voor uh, de tijd van het jaar. Maar daardoor kunnen we een hoop doen. En kun je niet skiën? En kunnen we niet skiën, nee. En er moet gewoon gewerkt worden? Ja, er moet gewoon doorgewerkt worden. Het ja. is uh, voor het vorige jaar wel anders geweest, maar het is nu, uh, nu kunnen we lekker doorgaan. Even de vergelijking met vorig jaar, toen uh, heeft het werk denk ik een maand of drie stilgelegen. Wij hebben bijna ja, ruim twee maanden stilgelegen, vanwege de vorst en uh, oh. vanwege de sneeuw. Het klinkt als een stofzuiger, maar het is een apparaat om de zware tegels op te tillen. Een vacuümmachine. Dat klopt, dat klopt. Er moet een flinke partij tegels in, zeg. En ook niet te goedkoop, zoals ik dat zo zie. En, en daarom denk ik dat het, dat het leuke tuinen zijn. dat je inderdaad wat mag maken ja. en het mag wat kosten. En daarom is het leuk. Bert Gijsbers, u bent van de branchevereniging van Hoveniers. Zijn het gouden tijden op dit moment? Ja, het is natuurlijk een open winter. Er kan gewerkt worden. Uh, ja, de hoveniersbedrijven weten nog drommels goed... dat we nogal wat problemen gehad hebben in, uh, in 2010. Hè? Drie maanden lang, januari, februari, maart, is er bijna niet gewerkt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je dus dan wel je personeel hebt uh, en geen werk. En dat heeft een zware wissel getrokken op heel veel bedrijven. En nu kan er gewoon vanaf het, uh, de jaarwisseling gewerkt worden. Ja, dan kunnen ze het weer een beetje inhalen? Dan kunnen ze het weer een beetje inhalen, mits er dan weer voldoende opdrachten zijn straks. Pakken wat je pakken kan. Ja, gewoon... Ja, lekker doorgaan, inderdaad. Ja, ja. ja lekker doorgaan, jongens. Ja, dat is een beetje kapot. Dat is een kapot, zei je? Ja. En dat in januari? Ja, die nagaan. Hè. Hoeveel wegen die tegels per drie? Ze dus gaan er per drie op een kruiwagen. Dat is 180 kilo. We moeten bijna 60 kilo per stuk. Het is heel gunstig dat iedereen nu kan werken. En inderdaad, niet thuis hoeft te zitten. En in ons vakgebied hebben we ook geen forsveletregeling meer. Dus het is sowieso kosten voor de werkgever als iemand niet gaat werken. Nu er eigenlijk vol continu gewerkt kan worden. Blijft er dan ook meer over onder de streep? Ja, als je dus de, de mensen die je aan het werk hebt. Dus... Er zijn ook kleinere oveniers die natuurlijk voor hunzelf werken, geen personeel hebben. Maar dan blijft er iets meer over aan de streep. Als je uren kan maken, je kunt het doorberekenen naar de klant mm -hmm. uh, voor je vakmanschap. Dan, dan blijft er natuurlijk wat over aan de streep. Alle leeglopen, dus uren die je niet kan maken bij een klant. Die je thuis op je bedrijf, als je uh, de, de schuur aan het aanvegen bent, de betaald wordt niet betaald. Gemiddeld genomen hebben bedrijven in onze bedrijfstak met 5 tot 10% weer risico te maken op jaarbasis. Dat je door omstandigheden niet kan werken. Ik heb me ook laten vertellen dat uh, allerlei gewassen gewoon door blijven groeien. Gras dat groeit door tot 10 graden boven nul, zoiets? Ja, klopt. klopt. Ja, het onderhoud inderdaad schuift uh, naar eerder in het jaar. En we gaan dus straks eerder uh, de tuin in voor onderhoud. Ja, merk je dat nu al? We zijn nog niet de gras aan het maaien. Nee, nee, dat nog niet. Maar we houden het in de gaten. Kijk, uh, als, het, als het moet gebeuren, moet het gebeuren. Maar ze voorspellen voor aankomend weekend alweer vorst. Dus dan liggen het weer stil. de tuin in. Je hoorde Gauveniers en eh, voorman daarvan, Michel De Boer. Mark Robin Visser is de hele week bij sporters en begeleiders die zich voorbereiden op dit bomvolle sportjaar 2012. Er is nu Papendal bij de rolstoelbasketbalsters waarvan veel wordt verwacht op de Paralympics. En Mark Robin gaat er stevig aan toe. Oh, wacht. Ik zit achter de ballen aan. Wacht even. Hier Joep. Ja, jongens, dit is, het is gewoon hard werken hier. In, want de training is inmiddels begonnen. Nou, had ik natuurlijk zelf in die rolstoel kunnen gaan zitten. Maar ik zei het al eerder. Basketbal is nooit echt mijn sport geweest. Maar wel van Joep, de technicus. Hey, Joep? Ja, ja, nee. Dat... Maar dan niet in een rolstoel. En hij zit nu in een rolstoel. Samen met Jitske Visser. Hoi. En die kan wel met een rolstoel omgaan. Ja, en nu en Joep, ik haar dus, Nee, ik ga u nu, haar nu blokken, want zij wil scoren. En... Hij zult... en gaat echt keihard met die stoelen. Ook... Oh, nee. oh, shit! Nou moet Joep heel hard rollen. Au, au, au. Meteen. Nou ja, zo gaat dat dus met die rolstoelen. Het is verschrikkelijk. Maar het roept wel even een vraag op. Ik ben even een beetje buiten adem. Jitske Visser is gehandicapt. Joep niet. Joep zou wel mee kunnen spelen, heb ik begrepen, in Nederland. Maar niet internationaal. Ik vraag het even aan de chef de mission, André Katz. Hoe zit dat precies? Ja, hoe zit dat precies? Nou ja, Joep die heeft vroeger gebasketbald. Uh, hij doet het ook heel redelijk, hè? Ja, hij scoort daar de lopende band. Uh, waar hij natuurlijk aan moet wennen is aan die stoel. Ja. In Nederland zou hij uh, zeer welkom zijn om in een Nederlandse competitie te spelen. Op de Paralympische Spelen moet je wel een handicap hebben. Uh, niet iedereen heeft een even zware handicap. Uh, in het Nederlands team hebben we een variëteit van mensen... met bijvoorbeeld een hoge dwarslesie, een amputee aan een been... maar bijvoorbeeld ook iemand met uh, hele zware chronische uh, knieproblemen... Dus van, wat heeft Jitske Visser bijvoorbeeld? Hoe, uh... Uh, Jitske kan uh, niet lopen, heeft uh, een, uh, een uh, zware beperking aan haar uh, benen. Juist. En dan zijn er dus gradaties. Uh, ja. Je hebt een puntensysteem, hè? hoe werkt dat? Ja, een, een rolstoelbasketbalcoach uh, moet uh, behalve tot vijf, want je mag vijf mensen in het veld zetten, ook tot veertien kunnen tellen. Want elke handicap krijgt een puntenaantal. Een hele zware handicap, een heel laag, bijvoorbeeld één. Jitske hier is een één. En een hele lichte handicap, 4,5. En de vijf spelers in het veld opgeteld mogen veertien punten hebben. Aha, dus je kunt niet te veel mensen met een lichte handicap erin nee, hebben. Dat kan niet. Dan, uh, ga ook je bij ook... de wissel niet? Ook bij de wissel niet. En uh, de, Een coach, uh, en ik heb het wel meegemaakt, maakt daar een fout in. Uh, twee keer zo'n fout en je bent klaar uh, met je team. Dan kun je douchen. Juist. Joep zou natuurlijk heel veel punten krijgen. Ja, Joep zou... Ik uh, uh, keek al even, maar hij is gezond. Uh, goede knieën. <laughs> uh, maar mocht hij hele zware kruisbandproblemen hebben... Uh, dan, dan zou hij meer dan welkom zijn. En dan uh, gaan Aha. we dan gaan we van hem een fantastische rolstoelbasketbal maken. Kijk, de chef de mission die is, die is al aan het inventariseren. Laten we even naar ze toe lopen, want ja. ze staan daar nou een beetje te beppen met elkaar. Terwijl we hier toch wel in een trainingssituatie zijn. Wordt er nog gewerkt? Ja, natuurlijk. Uh, Jitske Visser, hoe gaat het met jou? Ben je in vorm? Ja, ik ben op zich wel in vorm. Ja? Ja. Ik heb uh, dit jaar alles aan de kant gezet om uh, voor Londen te trainen. Je nee, zijn echt allemaal fulltime basketbalsters. Ja, iedereen heeft nou, heel veel hebben hun werk opgezegd of studie. Ja. Of zijn studie gaan halveren. Heb je een goed gevoel bij Londen? Ja. ja? ja ik ben heel benieuwd hoe het uh, voorbereidingsprogramma gaat lopen. En uh, hoe Ja, oké. Okay. Ik zou zeggen, maak het Joep nog even moeilijk. Nou, het kan. Zou ik doen? Zet hem op. Kom op. Nou. Oh, ik knalde meteen tegen aan. Ik heb net les gehad. En Kom op, Joep. In de We We vragen ons tegen. wel af hoe dit technisch allemaal tot ons komt vanaf Papendaal. Ja. Nu, Joep daar <laughs> op het veld. Rot, rijdt. Maar goed, Marco bij Visser hoort hem straks nog wel een keer. Die trouwens zelf weigert te sporten. hè? Is dat je opgevallen ja, deze op. week? Ja, vierde dag al. Hè? Ja. Zes minuten voor half negen is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Groot-Brittannië. Premier Cameron vindt namelijk dat zijn eigen land vaker kaskrakers voor de bioscoop moet maken. Het gebeurt nu volgens hem veel te weinig. En dus kwam hij gisteren met een nu al omstreden voorstel. You're bent wizard, Harry.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 But well, when you actually analyze that it means it should only go into films that nobody could conceivably want to see. Als niemand in een film wil investeren, wil kennelijk niemand die film zien, all these fellows. Want van films die niemand wil zien zijn voorbeelden genoeg. 90%, 99% of British films die are dead death that're shown at 4 in the morning on some obscure TV channel and there's only got three people watching it.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 U hoorde Meryl Streep als Margaret Thatcher in The Iron Lady. En die film gaat trouwens vandaag in Nederland in première. Gaan we terug naar Syrië. Gisteren kwam er een Franse journalist... die maakte deel uit van een groep westerse journalisten om het leven bij een beschieting van een huis in Homs in Syrië. Jens Fransen, journalist voor de VRT, is op dit moment in de hoofdstad Damascus en hij vertelde zojuist hoe de avond en de nacht zijn verlopen. Gisteravond uh, hebben we dan gehergroepeerd in het hotel in uh, Homs uh, met overblijvende journalisten. Uh, en dan is er bericht gekomen dat de Franse ambassadeur met het eigen van de auto. rijden om het lichaam op te halen. Uiteindelijk zijn we dan s'nachts uh, met de overblijvende veertien journalisten. een met de Franse ambassadeur teruggereden naar Damascus. Uh, dan zijn we aangekomen in de Franse ambassade en daar zijn we dan ook respectievelijk deur ambassadeurs ons opwacht. onder meer ook natuurlijk de Nederlandse ambassadeur, want die was daar voor collega's Steven Wassenaar. Op dit moment is hij dus in Damaskus, uh, wordt verzorgd door de ambassade. In de komende uren beslist hij wat hij gaat doen? Uh, in, uh, de groep uh, waarmee we initieel deze reis hebben aangevangen die is een stuk uiteengevallen. Gisterenavond hoorde ik van de meeste collega's dat die uh, worden teruggeroepen, ook omdat omstandigheden om te werken hier op dit ogenblik gewoon moeilijk zijn. Um, voor mijzelf, we, we zijn op dit ogenblik met, uh, met eigen nieuwziening met Brussel aan het overleggen wat we gaan doen. En dat is een beslissing die we gaan nemen voor de, voor de middag nog. Jans, Fransen was dus gisteren bij de beschieting waar die Franse journalist bij Om het Leven kwam. Granaten sloegen in een appartementengebouw en Fransen kon zichzelf nog net op tijd en veiligheid brengen. Ik nou, heb dan dekking uh, kunnen zoeken in een, uh, in een appartement. Uh, dus de, de mensen in, in het kaphaal deden de deur op. Ik ben, uh, ben gevlucht in een van die appartementen. Het bleef chaos. Um, minuten later zijn we naar beneden gegaan. en bij, bij het naar beneden gaan merkte ik al dat de pap halen beneden en de pap vol bloed lagen. Dat lag je ook aan de rechter gaan, helaas de Franse collega Giel, um, die daar al dood lag. Dus op dat moment kon je al zien dat het eigenlijk voor hem al te laat was. Jens Franse kende die Franse cameraman niet persoonlijk, maar hij trok de afgelopen dagen wel veel met hem op. Ik kon zeggen uit de, de, de verhalen die ik uitwisselde de s'avonds en z'n tijdens tijdens lunch en dat soort dingen. Dat was een man die uh, heel gepassioneerd was voor zijn vak, die, uh, die ook niet schuwde om los te nemen. Um, een man ook met heel veel ervaring, die in Kosovo had gewerkt, die in Afghanistan heeft werkt. En de uh, Fransen, Belgische verslaggever, realiseert zich dat hij gisteren zeer veel geluk heeft gehad. De granaat die dicht is, is binnengeslagen, zat ik zelf ook nog in die traphal. En ja, dat, dan het enige wat ik kan denken, was de granaat eerder of later gevallen, dan had ik waarschijnlijk een aanwas hier. Ja, het laatste was moeilijk te verstaan. De Fransen denkt dat hij er niet meer was geweest, dat die granaat eerder of later was ingeslagen. Met excuses voor de slechte telefoonlijn.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 Amerika veroordeelt aanslag op Iraanse atoomgeleerden... en Amsterdam overweegt studielening voor mensen in de bijstand. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Amerika veroordeelt de moordaanslag van gisteren... op een Iraanse kerngeleerde in Teheran. Een 32-jarige wetenschapper en zijn chauffeur... werden opgeblazen in hun auto. En Teheran beschuldigt Amerika en Israël... van deze aanslag en andere aanslagen op wetenschappers. Minister Clinton wijst iedere betrokkenheid van de hand. Ik wil categorisch de aanslag komt op het moment dat de spanningen tussen Iran en het Westen oplopen. Onder meer door het bericht dat Iran een tweede uraniumverrijkingsfabriek heeft opgestart. En Japan gaat minder olie kopen in Iran en steunt daarmee de Verenigde Staten. Die hebben sancties ingesteld vanwege nucleaire activiteiten van Teheran. Volgens de Japanse minister van Financiën is de ontwikkeling van kernwapens door Iran een groot probleem. Amsterdam bekijkt of het mensen die op een bijstandsniveau leven kan helpen met een studielening. Zo zouden ze snel een grotere kans hebben op werk. De gemeentelijke kredietbank mag leningen verstrekken van maximaal 1400 euro. Maar voor een studie zou het bedrag hoger mogen zijn. In Amerika is commotie ontstaan over een internetfilmpje... van Amerikaanse mariniers in Afghanistan. Vier van die militairen urineren op drie dode Taliban-strijders, terwijl ze spottende opmerkingen maken. Het zijn sluipschutters die tot september vorig jaar... in Afghanistan actief waren, zegt het bijschrift. Wie dat filmpje online heeft gezet is nog niet duidelijk. Het leger reageert in elk geval met afschuw en onderzoekt de zaak. Everybody in this, in this team's chain of command... they're no longer elite. These guys are outside the norm. Dit maakt je in command Koningin Beatrix heeft ook tijdens haar staatsbezoek aan Oman. een bezoek gebracht aan een moskee. Net als zondag in Abu Dhabi droeg ze daarbij kleding die was aangepast aan de islamitische traditie. Verslag Menno met zat een uh, zwarte haballa aan met een uh, roze rode sjaal over haar hoed. Eigenlijk dezelfde kleding als in uh, Abu Dhabi bij het bezoek aan de grote moskee. Alleen de kleur van uh, de sjaal was anders. Schoenen gingen uit en op koude voeten hebben ze de moskee van binnen bekeken. En zondag leidde dat nog tot kamervragen van de PVV. De koningin praat nu met Nederlanders in Oman. En later vandaag is er nog eens een gesprek met de pers. Bij Hogeschool Windersheim in Zwolle moeten de diploma's van 360 studenten journalistiek opnieuw worden beoordeeld. Aanvankelijk werd uitgegaan van 200. Vorige maand bleek dat het niveau van de studie onvoldoende is. De diploma's worden misschien wel hbo-onwaardig verklaard en studenten vrezen worden gevolgen.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 De leider van de terreurgroep Boko Haram in Nigeria heeft via internet meer aanslagen aangekondigd. Aangenomen wordt dat hij met die boodschap probeert zijn positie binnen de beweging te versterken. Diplomaten zeggen dat de terreurgroep aan het versplinteren is. De islamitische groep probeert met geweld alle christenen uit het noorden te verdrijven. Alleen al afgelopen week zouden 68 mensen zijn omgekomen door religieus geweld. En dat was het nieuwsoverzicht: Het Weerbericht van Weer Online. Het is momenteel in een groot deel van het land bewolkt... en in het oosten valt zeer plaatselijk nog wat motregen. Alleen in het westen komen op dit moment een paar opklaringen voor. Het is nu 8 graden en er staat een vlagerige zuidwestenwind. Vanochtend raakt het overal bewolkt en gaat het vanuit het noorden licht regenen. De wind komt daarbij uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig boven land... En in de kustgebieden en op het IJsselmeer komt een krachtige tot harde wind te staan. Daarbij komen ook af en toe zware windstoten voor. Op de waddeneilanden uh, komt vanochtend nog even een stormachtige wind te staan, windkracht 8. Maar vanmiddag neemt de wind geleidelijk een kracht af en draait dan ook tegelijkertijd naar het noordwesten. Het regengebied trekt dan verder naar het zuiden en in het noorden wordt het uh, dan weer droger. Wel is er later weer kans op een paar buitjes. Het wordt 9 tot 10 graden en dat is opnieuw zeer zacht voor dit jaar getijde. Dan morgen vrijdag dan wisselen wolken en zon elkaar af en is er in de kustprovincies, met name in de ochtend, nog kans op een buitje. Het wordt daarbij een graad of 8. Het weekend verloopt rustig, droog en ook een stuk kouder. In de nachten gaat het vriezen en zondag overdag wordt het slechts een graad of 4. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 155 kilometer file. Grootste probleem is nog de A12 Den Haag richting Utrecht. Ik begin met de A9, ook maar richting Amstelveen. Daar staat tussen knopend Rotterpolderplein en Badhoefdorp 6 kilometer. Dat is een aanrijding, bij Bad Hoefdorp is de linker dicht. Dan de aanrijding eerder vanochtend op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug zijn twee rijstroken dicht, daar blijft er maar eentje open. De vielen vanaf Zevenhuizen 14 kilometer lang. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste omrijden via Gorkum op weg naar Utrecht... en vanuit Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. Door de lange file op de A12 loopt het ook alvast op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Voor knooppunt Gouven staat 4 kilometer. Op de a 22 Velze Beverwijk in beide richtingen is in de Velze er nog maar één rijstrook open. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan het plafond. Ook een aanreding op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 7 kilometer. En de andere kant op staat zo'n 4 kilometer bij Ravenstein.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 Nu met 3,25 rente. Dit rentepercentage is nominaal op jaarbasis. Ga voor meer informatie naar egonbank.nl. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Shell stopt met de benzinespaarzegeltjes. Vanaf 1 april kunnen er enkel nog airmiles gespaard worden. Een hele oude traditie van likken en plakken en sparen... voor wie bij Shell tankt het natuurlijk verdwijnt daarmee. Gaan we over praten met de directeur van Shell Retail in de Benelux. Linda van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, 1 april, dan moeten we toch even nadenken. Het is geen grap? Dit is geen grap, nee. Want hier, hier <lacht> maakt u geen grappen over? Nee, dit nemen we uitermate serieus. Hmm. Sommige dingen in het leven veranderen nooit. Totdat ze toch opeens veranderen, mevrouw van Schaik. Waarom bent u hier tegen nou, vanaf uh, uh, aanstaande maandag uh, introduceren we Shell bonus mass. Dat zijn extra maas van, uh, uh, van Shell, mm -hmm. waarmee alle klanten meer gaan sparen. Dus iedereen gaat erop vooruit. En uh, daarbovenop zijn de klanten die vaker bij ons komen, krijgen nog meer. Dus die krijgen de bonus bovenop. En zoiets kun je niet realiseren met een, uh, een zegelsysteem. Dus we zetten een uh, beleid in. Waarin we onze trouwe klanten, onze beste klanten... beter willen belonen dan gebruikers in de markt. En u, ja, dat, dat, dat zegelboekje, daar kunt u gewoon niks meer mee, mevrouw Verschijnk. Dat is de ouderwets? Komt het daarop neer? Ja, nou, het is een mooi systeem. Hè? Het heeft iets nostal nostalgisch. Het is ook simpel voor, uh, voor klanten. Uh, maar het heeft ook nadelen. Zeker in de administratie en in de veiligheid is het, uh, is het niet meer van deze tijd. Zag u dat de belangstelling ook uh, afnam? Dat minder mensen ze meenamen? Ja, je ziet toch wel dat een, een mens gewend zijn aan elektronische systemen, de dus systemen met pasjes, en dat dat dus ook toeneemt, ja. ja. Wat was nou in al die jaren, want het bestaat al lang, hè, sinds uh, 83, de zegels en de boekjes. Wat, wat is nou het populairste artikel? Waren dat toch de handdoeken? Absoluut. Ik denk dat ik kan zeggen dat, uh, dat het merendeel van de Nederlandse gezinnen... ergens een Shell-handdoek uh, heeft. Ja, ik, ik heb er hier een naast me zitten. Een ja, ja. <laughs> <De> handdoek? <laughs> nou, ja. Ze zijn ook onversluitbaar. Um, nee, klopt. Dus de handdoeken is met kop en schouders... altijd uh, het uh, meest populaire artikel geweest. Ho hoe verklaart u dat? Um, nou, het, is, het is laagdrempelig. Mm. Uh, iedereen kan altijd wel een handdoek gebruiken. Precies. Dus als je regelmatig <laughs> een, een, een nieuw kleurtje hebt... dan uh, Loopt dat wel door. En ze waren ook gewoon goede kwaliteit. Ze zijn een goede kwaliteit, want ze hebben ze nog steeds. Ja, wat, wat, wat spaarde waarvoor spaarde u zelf? Um, ik, ik ben meteen overgegaan op Airmaals, toen dat werd geïntroduceerd, dat is ook alweer 15 jaar geleden. Ah. En um, mijn uh, uh, beloning die ik me het best kan herinneren, is dat ik een maxi coaching heb uh, bij elkaar gespaard met mijn kinderen geworden. Duur ding, u denkt er veel. Ik uh, ben een bovengemiddelde rijder, ja. ja. Denkt u dat er mensen zijn die zich met hand en tand zullen verzetten... tegen het opgeven van het spaarboekje en het dikke en plakken? Nou, verzetten vind ik een, een vrij sterk woord. Maar het is verandering. En verandering is, is altijd even lastig. En het is nou niet het onderwerp wat hoog op je lijstje staat... Dus we zullen proberen mensen daar zo goed mogelijk bij uh, te begeleiden. Hm. Maar het moet wel gebeuren, ja. En als ik nou uh, in 2013 nog een volle zegelkaart uh, onder de handdoeken vind... De kans is groot. u dat dan netjes af? Uiteraard. Uiteraard. Maar we zullen wel proberen dat, uh, uh, die kans zo klein mogelijk te maken... door duidelijk uh, te zijn uh, wat de tijdlijnen zijn. Maar tot eind van het jaar kunt u ze sowieso zonder enig probleem inisselen. Linda van Schaik, directeur van Shell Retail in de Benelux. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goed, snapt u het eigenlijk nog als consument? Boekenwinkels die speelgoed verkopen, een supermarkt die wieldoppen in de aanbieding heeft... en laptops in de bouwmarkt, wordt steeds gekker. Branchevervaging noemen ze dat. Heel veel winkeliers doen eraan mee. Kenners zien eh, droogisteraar Kruidvat als de kampioen van die branchevervaging. Verslaggever Jeroen Schutheizer ging dan maar eens even controleren in het filiaal in Venendaal. Dat is motorolie. Hondenbrokken. Dat is dus speelgoed. Ik heb antivries gezien, sneeuwschuivers. Kees Buur, directeur inkoop. Ik raak toch een beetje in verwarring. Want dat staat dus gewoon naast de shampoo en het maandverband. Ja, onze klanten raken daar helemaal niet van in verwarring. Onze klanten vinden winkelen leuk. En winkelen moet leuk zijn. En snuffelen is leuk. En daarom verkopen wij heel veel verrassende artikelen. Die staan inderdaad tussen de dagcreme en de shampoo en de paracetamol. Ik hoorde vanochtend iemand zeggen, nou, die meneer Buur die heeft het dus zo'n beetje uitgevonden, die branchevervaging. Uh, wij doen dat in onze winkel al uh, een jaar of vijf, 36. En ik moet zeggen, uitvinden, uitvinden. Uh, we kijken heel goed wat de klant leuk vindt. En de klant bepaalt eigenlijk wat wij verkopen. Ja, want waar trekt u nou de grens, hè? Nou, de kunst van onze inkopers is om heel goed na te denken. wat wilt een Nederlandse vrouw? En daar moeten we de hele dag over nadenken. Hoe gaat nou zo'n vergadering? van Mannen, we moeten nodig weer eens wat branch frames in de winkel hebben. Nee, in de vergadering gaat het als volgt. Is dat een inkoper die kijkt op beurzen, die kijkt in het buitenland, die kijkt naar andere retailers. en die heeft een idee om een product te verkopen. Nou, dan zitten wij daar aan tafel met mensen van verkoop, mensen van inkoop. en dan proberen we na te denken. Over is dit een geschikt product en hoeveel gaan we er dan van hopen te verkopen? Dit is vogelvoer. Hoe lang heeft die discussie geduurd? Daar hadden we niet zo snel niet zo lang een discussie over. Waar we wel een discussie over hebben, is de prijs van Sherp. Het gaat in principe om shampoo, het gaat in principe om stylingproducten, het gaat om paracetamol. We zijn voordeeldrogist. U bent nog wel een drogist? Ja, en heel graag zelfs. Als je kijkt uh, hoeveel klanten zeg maar, uh, zelf medicatieartikelen kopen bij ons... een groot deel van onze omzet. En we zijn echt drogist. Er zijn kenners hè, in de detailhandel... Die, die vinden het een teken van zwakte... als winkels uh, zoveel uh, andere spullen verkopen. Nou, wij vinden het van niet. Wij vinden de sterkte dat we dit doen. We doen dat al jarenlang. En we kunnen dat ook heel goed. En klanten verwachten dat en waarderen dat. En ja, Anderen proberen het misschien... En, uh, ja, en doen het misschien niet helemaal goed. Wordt de winkel er niet een beetje rommelig van? Niet al onze winkels zijn even groot. Dus de ene winkel ziet er anders uit als de andere. Klanten houden van snuffelen. En ja, als je dat rommelig noemt, wij vinden dat gewoon gezellig. Uh, is er geen gevaar aan die ongebreidelde groei? We hebben ooit... Hebben, als eerste in Nederland een treinkaartje voor het weekend verkocht voor 9,95 euro. We hebben ooit als eerste hebben we pc's verkocht in een drogisterij. Ik zeg niet dat het makkelijk is om klanten te verrassen, maar we zijn er altijd wel naar op zoek. En het lukt nog steeds. Een meter Bach cd's. Hoeveel heeft u er daarvan ook alweer verkocht toen? Uh, 10 miljoen schijfjes. Meer dan alle klassieke cd winkels bij elkaar? Ja, goed hè. Wie zijn nou uw concurrenten? de huisvrouw, als je dat nog zo mag noemen, die komt natuurlijk vaker in de supermarkt. Daar staat ook een fles shampoo en die fles shampoo staat ook bij ons. Dus de supermarkt in Nederland, dat zijn in de eerste plaats onze concurrenten en daarna natuurlijk ja de andere drogisten. Etor's, D&A. U heeft het over Nederlandse vrouwen, hè? Maar mannen die komen hier niet zo graag. Hoe zit dat? Nou, wij zouden graag zien dat er veel meer mannen bij ons in de winkel komen, want we hebben natuurlijk prachtige producten ook voor mannen. Motorolie. Maar we hebben natuurlijk achter scheerspullen voor mannen. En tegenwoordig is het voor mannen in om zich gewoon goed te verzorgen. Daar hebben we zelfs gezichtscremes voor. jonge jongen. We hebben vorig jaar zelfs een speciale mannenkoopavond gehouden. Nederland is nog een beetje traditioneel. En dan durven ze wel te komen. Als de vrouwen maar thuis blijven. Nou, vaak beslissen de vrouwen welke producten de mannen moeten gebruiken. Echt waar? Echt waar. Daar moet maar eens een eind aan komen. Ik begin met uw eigen vrouw te praten. Een mannenkoopavond op de elektroniek-beurs voor consumenten in Las Vegas... maar ook toegankelijk voor vrouwen. Fijne nieuwe spelendingetjes hebben ze daar. Roland Stekelenburg uh, bekijkt ze alvast. Hij praat ons zo bij. Dat is de verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Marcel, de teller die staat nu toch op 178 kilometer file. Er zijn ook wat aanrijdingen bijgekomen. Ik noem nog maar een keer de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 14 kilometer. Dat is maar één rijstrook open. Zijn daar nu druk bezig met technisch onderzoek. Een nieuwe aanreding op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Geert en Oosterhout-Zuid, 8 kilometer. De linker reisrook is daar dicht. En ook een aanreding op de A28, Utrecht in de richting Amersfoort. Tussen de Uithoef en Alfred Maarn, 11 kilometer. Daar is de linker reisrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. She disappears. Grote kans dat u dit nog niet eerder heeft gehoord. Nummer Heid Reflection van de Do That. En Deze band is dit weekend tijdens het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen te horen. Tijdens het festival zullen zo'n 300 nog nou, vrijwel onbekende bands te horen en te zien zijn. En mogelijk zit daar dan ja, de nieuwe Coldplay of de nieuwe Adele tussen. Jean-Paul Hek, popjournalist en hoofdredacteur van muziek.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. U zat op het punt te vertrekken, heeft zich goed voorbereid. Um, is het altijd een genoegen om al dat onbekends langs te zien komen? Want er zal vast ook nog wel eens wat niet zo fraais tussen zitten. Nou, niet altijd. Er zijn natuurlijk vaak toch bands of artiesten die, die uh, net uit het repetitiehok komen... En, en ja, op platen zich redelijk tot goed stalen weten te houden... maar live toch nog wel eens door de man vallen. Dus uh, wat, wat, wat rommelig en, en, en, en ja... Uh, ...breekbaar geluid. Dus het is niet altijd even goed als je daar uh, in de zaal staat. Dat, dat, dat heb ik de laatste jaren wel ervaren. Mm -hmm. Hoe belangrijk is uh, Eurosonic dan? Want je zou denken ieder land heeft wel een festival met beginnende bands. Wat, wat maakt dit festival uniek? Nou, vooral de selectie. Je geeft het net al aan, er zijn 300 acts uit, uit heel Europa. En uh, daar zit een hele goede commissie op. En je merkt ook heel duidelijk al jaren, en het wordt ook steeds beter... ...dat ze letterlijk echt de krent uit de pap weten te halen. En... Uh, uh, het niveau uh, is de laatste jaren behoorlijk gestegen. En als je goed kijkt naar uh, wat de acten die de laatste jaren zijn doorgebroken die daar zijn begonnen. Uh, ook dat rijtje wordt steeds groter. Als je gisteren kijkt naar de, de uitreiking van, uh, van de IBA Awards. En dan zie je een act als Soe, Agnes Obel. Die hebben daar toch een beetje hun eerste, hun eerste schreden gemaakt. En uh, okay. ja, het werkt dus. Ja. Nou, laten we wat kanshebbers uh, met u doornemen. De eerste. Ja. Nou, ik, ja, ik... Luister eens luister luisteren. Eerst. Oké. Okay. Wie zijn dit? Dit is Amatorski, een Belgische band en uh, hebben al behoorlijk wat opgelezen in het Nederlandse club Street gedaan, een, een groep uit Gent en uh, ja, neigt een beetje naar, uh, naar de oude trip op van uh, begin jaren negentig met de uh, breaks en bees en drims en ze gebruiken trompetjes en vibrofoontjes. Geweldige zangeres, uh, Ine IJzermans, uh, opgenomen in haar slaapkamer. En, uh, Hele bijzondere act in, in mijn ogen. We hebben er nog een, Fion Reagan. Yep. She will not let you be her lover. She goes. Ja, singer-songwriter met een akoestische gitaar, daar hebben we er al heel veel van. Heel veel Dat, uh, van. Heel Alleen deze man heeft een geschiedenis. Ex-zanger van de Super Fury Animals. En. Uh, een hele andere richting opgegaan. Uh, prachtig album gemaakt. Een beetje in de, in de toon van Nick Drake. melancholische volk, maar op wel een zeer eigenzinnige manier. Dus uh, erg bijzonder. En hoe lang zijn deze twee nu al bezig? Die uh, Fion Reagan en, en Amatorski. Zijn dat nou, mensen die al lang... ik Praat je echt over een, nog ja, net een paar jaar. Uh, Fiona is al echt al ruim een decennia bezig. Maar okay. heeft zichzelf opnieuw nu uitgevonden. Nou, uh, zullen we nog één doen? Doen we. A great day I don't in that It's gonna great day Hmm ah, het is een beetje jazzy, ja. Ik heb voor een rustige act gekozen. Hè? Van er... <laughs> nou, het leuke aan deze band is een, een, een trio uit, uit Rotterdam. Scarlett, May, uh, Marije en is daar de liedzangeres, uh, pianist en componist ervan. Hebben nog geen platencontract en proberen via hun site middelen te krijgen om uh, die plaat op te nemen. En ik vind het dus erg bijzonder dat, dat, uh, dat uh, de, de, de programmering deze act heeft geboekt. En dat geeft nog maar eens aan dat ze niet alleen maar hun horen laten hangen naar platenmaatschappijen... ...en ook zelf eigenwijze keuze durft te maken. Hm. Um, het is natuurlijk moeilijk hier een oordeel, uh, naar aanleiding ja, hiervan een oordeel te vellen... ...maar het valt ja. me op, uh, mooie stemmen, uh, doordachte liedjes... ...dat is in natuurlijk, met DL uh, ook. Is de, is de gitaar met distortion uit? Nee hoor, totaal niet. Gelukkig niet. Gelukkig niet? Gelukkig niet. Als je ook kijkt naar de ibo ward zit genoeg, uh, genoeg lawaai-pop tussen... <laughs> En uh, ook gisteravond won bijvoorbeeld Anna Kelsey een uh, uh, an award helemaal terecht. Zij, zij is dus juist de andere kant op. En uh, nou gaat ook een hele grote worden. Dat, dat is, uh, ja, daar hoef je geen, uh, geen uh, helderziende voor te zijn. Wij wensen u veel plezier. Dankjewel. De komende dagen. En we wachten af wie dat door gaat breken. Definitief na Eurosonic Noorderslag. Jan-Paul Hek. Dankjewel. Goedemorgen. Dankjewel. Acht minuten voor negen is het, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wie van elektronische snufjes en nieuwe gadget houdt, moet op dit moment in Las Vegas zijn. Daar is de grootste consumenten-elektronica-beurs aan de gang. Roland Stekelenburg houdt voor ons de trends daar in de gaten en heeft er al een hele dag rondgelopen. Ja, het is een enorme beurs met uh, ja, consumenten-elektronica, dus allerlei elektrische apparaten... en alle uh, grote merken die presenteren hier deze week uh, hun nieuwste modellen...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 Uh, het is andere fabrikanten nog niet echt gelukt om een concurrent te lanceren. Nou, ik heb er vandaag, denk ik, een stuk of dertig gezien van alle soorten en maten. Nou, we zullen het zien of het zich gaat lukken om met Apple te concurreren. Ja, en de iPad of de Pad, de tablet krijgt dan weer concurrentie van de laptop?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 En dat zei Roland Stekelenburg. Hij heeft al zo'n 10 kilometer beursvloer gehad. En hij heeft ons beloofd dat hij vandaag de rest uh, zal belopen. Nog 10 kilometer te gaan. Dus mocht hij nog weer wat zien, dan komt hij uiteraard terug in onze uitzending. Dat zal dan vanavond zijn of morgenochtend. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur, dan hoort u meer over de problemen bij Windesheim. De journalistieke opleiding daar, er is veel over te doen. Diploma's zouden niet geheel de lading dekken. Studenten zouden niet goed opgeleid zijn. Uh, hoort u zo meer over? Er is een informatiebijeenkomst geweest. En eh, Amsterdam is bezig met een studielening. Voor mensen met wat minder, die wat minder te besteden hebben. We hopen wethouder Freek Ossel van de gemeente Amsterdam te spreken.